Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In een huis in Middelburg is een vrouw om het leven gebracht. De politie vond in het huis ook een zwaargewonde man... die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. De dader is op de vlucht geslagen. Er is een zoekactie aan de gang met helikopters en honden. Via Twitter is een signalement van de verdachte verspreid. De politie zoekt een blanke man tussen de 25 en 30 jaar... met donkere kleding en de man zou mank lopen... In Nijmegen zijn om vier uur de eerste wandelaars op pad gegaan voor de Vierdaagse. Ze lopen een tocht van 30, 40 of 50 kilometer naar Bemmel, Hussen en Arnhem... en gaan terug via, naar Nijmegen via Elst. Aan de Vierdaagse doen dit jaar bijna 43.000 wandelaars mee. Een groep hackers heeft websites van het bedrijf van Rupert Murdoch gehackt... en uiteindelijk platgelegd. Eerst werd de website van de krant The Sun gehackt... zodat elke bezoeker werd doorverwezen naar een verzonnen nieuwsartikel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 Ja, goedemorgen, mooi dat u nog steeds luistert. Of misschien het bent begonnen met luisteren na de Nacht op één. Ook al is voor velen van u de ochtend begonnen. En ik hoor net ook voor de wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen. Al die al op weg zijn gegaan en misschien een, een, een koptelefoontje op hun hoofd hebben. Ik wens u een hele goede mocht, uh, ochtend. Een hele, heel veel sterkte ook vandaag. En ik hoop dat het een beetje droog blijft. Uh, voor het journaal draaiden wij nog de dijk met Mooier dan nu. Nou, dat is inderdaad een prachtige plaat al. Mooier dan nu zal het nooit zijn. Uh, we gaan het toch een beetje proberen. Uh, met Bill Widders onder andere, met Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty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 Come. Het was Bluff met Christina Branco. Herinnering aan later. Een bijzonder mooi duet uit 2006. En daarvoor uh, draaiden we Chris Berry met Flower MG3. Deze uh, jonge dame heeft uh, in Nederland wat uh, uh, kennis opgedaan en daarmee uh, een uh, plaat gemaakt. Ze heeft vorige maand haar EP uitgebracht. Dus als je denkt, nou, dat vrolijke, plaatje, dat, of dat vrolijke liedje Flower MG3, ik wil daar meer van horen. Dat kan dus inmiddels. Er ligt een cd van haar in de winkel. Wij gaan verder met Philip Bailey, Walking on a Chinese Wall. They see, is they will. True colors, you can't ever make me leave.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 Someone new Ocean was dat met uh, There'll Be Bad Songs. En het zal je niet helemaal mee, bemoeien, of be, mee bedoelen, maar dat er ooit slecht liedjes uh, zullen zijn, uh, dat kan hij weten. Want hij is uh, eredokter in de muziekkunde. Dat heeft hij uh, aangeboden gekregen uh, van de Universiteit van Westminster. Dus dan weten we dat ook weer als we naar hem luisteren. Dat is, uh, dat is op hoog intellectueel niveau. Wij gaan verder met Alita Adams' Window of Hope. up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable. Zo, dat was. Uh, uh, even kijken. Wie was het ook alweer? Dat was. Uh, het was een mooie plaat. Sorry, ik heb uh, net even mijn laptop uit handen gegeven. Met Rijn Show was het. Kijk eens aan. Ik heb even mijn laptop, laptop uit handen gegeven. Het is altijd even spannend. Wij gaan naar onze rubriek toe, Focus op de Wereld. En, en daarin gaan wij andere mensen bellen. En ik heb één gast al aan de telefoon. En de andere gast zijn we bezig. Dan gaat de technicus zo nog even uh, proberen. Zo, dan weet u dat ook weer. Uh, wij gaan ons uh, klaarmaken voor de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, goe uh, goedemorgen uh, zeg ik uh, automatisch nadat ik zoiets hoor. Maar ik moet goede avond zeggen tegen Ger Prakker. Want Ger, jij zit uh, om half elf s'avonds avonds, waar precies, in de wereld? Ja. ja. En, en, waar, sorry, waar vandaan bel je? Vanuit Cajamarca in Peru. In Peru, hè? ja. Eh, we zijn druk bezig om Nelis van den Berg ook aan de telefoon te krijgen... die zou bellen uit Cameroon. Eh, maar dat is nog even wat, wat moeizaam. Dat hebben we wel eens vaker op het moment dat we de hele wereld over willen bellen. Eh, maar, dus ik begin gewoon even met jou te praten. Eh, allereerst even Peru. Wat zijn daar op dit moment de headlines in het nieuws? Uh, de, de headline is uh, momenteel dat er binnenkort een uh, nieuwe president uh, wordt aangesteld. Ja. Die uh, een paar weken geleden uh, gekozen is. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft, uh, dat heeft toch wel heel wat om het, om het lijf hier. <laughs> ja. Dat, uh, dat, ja, dat is heel erg uh, uh, boeiend, zou ik graag zeggen. Want uh, er waren dus uh, twee kandidaten over ja. van, de, van, de, van een stuk proces. En uh, die, ja, die... Uh, de eentje, die, dat was de dochter van een president die uh, voor haar dus uh, in, de, in de regering gezeten heeft in, ja. de, in de jaren negentig. Maar de man die zit momenteel in de gevangenis. Oh. En uh, ja, dat weet haar eigenlijk uh, verweten dat zij uh, dat haar vader in de gevangenis zit. Maar zit, zit hij in de gevangenis omdat hij politiek uh, problemen heeft gemaakt of zit ja, hij nou de gevangenis? Uh, ja, hij heeft heel wat problemen gemaakt eigenlijk. Wat hij natuurlijk niet, uh, niet uh, toe wil geven. Maar hij had een, een een of andere raadgever. En die was zo corrupt als hij, als hij kilo's boog. Dat was ongelooflijk. Hmm. En die zitten dus allebei nu in de gevangenis. Ja, want hij was natuurlijk de verantwoordelijke persoon voor de, voor de regering. Ja. En uh, zijn dochter die was toen ook al behoorlijk uh, politiek actief. En uh, ja, dat, wordt, uh, dat werd haar dus door heel veel mensen uh, verweten. Vooral yeah. door de andere kandidaat. Uh, president. En uh, die heeft dan ook de verkiezingen gewonnen. Gewonnen met twee tiende procent verschil. Dus dat is ook niet zo erg veel. Maar, uh, dat, ja, dat is, uh, en, maar daar wordt dus heel veel over gepraat en gespeculeerd... van hoe dat in de toekomst uh, zal gaan. Ja. En die vrouwelijke kandidaat, wat was haar naam? Uh, dat was... Uh, die heet Fujimori van Achternaam. Oh, dat klinkt... Keiko, ja. Dus die heeft de Japanse roots of zo? Ja, ja. ja ook, uh, en dat is ook heel duidelijk te zien. <grijg> ja. en, en degene die nu um, uh, uh, uh, uiteindelijk aangesteld gaat worden, van welke politieke hoek, is hij ongeveer? Die zit in de, um, de linksnationale richting eigenlijk. En, uh, ja, en dat, is, dat is natuurlijk ook nog een, een, een, een kwestie die, uh, die dus best heel veel uh, meespeelt. Want in ja. de jaren 40, 50 van de vorige eeuw is er dus ook zo'n kandidaat geweest... en die heeft toen uh, alles genationaliseerd wat maar, maar te nationaliseren was. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat is toen een hele ramp geworden. En de mensen zijn dus best wel bang, de politici in ieder geval... dat hij dus ook een beetje die richting opgaat. Mm -hmm. En dat betekent dan uh, een sterke uh, staatgeleide economie? Ja, heel, heel sterk. En ja. Hij, ja, hij zegt wel dat het niet zo is, maar... Uh, hij heeft veel uh, politieke vrienden in de, in de landen van Zuid-Amerika, bijvoorbeeld uh, uh, Chavez in, in Venezuela, die dus ook heel die, sterk die richting op gaat. Ja. En, ja, wat er bekend van wordt, dat is dat eigenlijk dat je er een puin op van maakt mm -hmm. en ja, dat zie je in Bolivia momenteel ook eigenlijk. Uh, en daar zijn de mensen dus best een beetje... Uh, ja, vreselijk. Ja. van, want dat willen ze in ieder geval niet. En nu is er met een ontzettende kleine meerderheid gewonnen, zijn, net. 0,2 procent. Uh, ja, twee tiende procent. <laughs> is daar nog discussie over? Nee hoor, nee. Dat is... Uh, het wordt wel eens een betrouwbare uitslag gezien. Ja, ja. Okay. Ja, dat is... Uh, wat dat betreft <kuggen> is, uh, is het in Peru. Dus is wel heel wat, uh, wat secuurder en beter dan... Uh, dan in veel andere uh, buurlanden, laat ik zo maar zeggen. Oké. Okay. Inmiddels heb ik ook Nelis van den Berg aan de telefoon Heb ik begrepen. Klopt dat? Nelis? Ja, dat klopt. Ah, gelukkig. Het is <laughs> allemaal goed gegaan. Um, je, je werkt normaal niet er in Cameroen, maar op dit moment ben jij op vakantie, heb ik begrepen. Ik ben uh, nog steeds in Cameroen, maar ik... het, uh, wel op vakantie. Dat klopt. Oh, natuurlijk. Dus jij bent op vakantie in eigen land. In Cameroen, zou ik kunnen zeggen. Natuurlijk. Hey, en uh, uh, wat uh, is uh, op dit moment bij jullie de uh, headline in het nieuws? Um, nou, Ik hoor dat jullie het uh, in Peru over verkiezingen hebben. Ja. Cameroen uh, gaat ook uh, helemaal over verkiezingen. Alleen is het nog wel een paar maanden weg waarschijnlijk. Mm -hmm. Tenminste, we weten niet wanneer de verkiezingen komen. Want die, uh, die worden door de president aangekondigd. En dan, uh, ja, dan is het een maand later of zo ver. Ja. Uh, die, uh, zo, zo werkt dat hier, constitutioneel. Uh, maar die moeten wel voor het eind van dit jaar uh, komen. Want uh, de uiterste datum is het einde van 2011. Mm. Uh, daar zijn ze heel veel mee bezig. Uh, met, uh, uh, het, uh, het nieuws komt nu de headline. Uh, uh, voorbereidingen zijn in volle gang. Uh, kandidaten schrijven zich in uh, voor de verschillende verkiezingen enzovoort. Dus is, ja. Er wordt er heel veel over gepraat. Is het, uh, is het net zo bepalend voor de toekomst voor uh, de mensen in Cameroen... zoals het in, in Peru is, waar men echt wel vreest voor iemand... die, uh, nou ja, die het land behoorlijk op z'n kop gaat zetten? In zekere zin, helemaal niet. Want de uitslag staat bijna van te beoorden vast. Wat zou die dan zijn, die ja, uitslag? De, de huidige president, die, uh, die heeft het systeem behoorlijk onder controle. Ze um, heeft zich redelijk gesteund door de hele politieke klasse. En aangezien het ook niet helemaal vrij is van corruptie, weet je eigenlijk uitslag van, van tevoren. Hmm. Um, maar goed, tegelijkertijd is het altijd wel een punt van, van spanning. Yeah. Omdat mensen toch, ik denk van, ja, je weet niet wat er gebeurt en of we het dan echt geaccepteerd wordt uh, door de bevolking is ook niet helemaal duidelijk altijd van tevoren. Dus het is ook uh, opvallend bijvoorbeeld in onze kerk, uh, waar wij naartoe gaan. In uh, onze ja. kerk wordt er eigenlijk altijd gebeden voor uh, de verkiezingen en dan wordt dat erbij gezegd. Voor, tijdens en na. Uh, en dat, dat geeft het al heel erg aan, dat men heel erg bang is voor onrust en dat soort dingen. Ja. En dus dat, uh, dat, dat kom je ook gewoon in je dagelijks werk tegen? Ja, mensen zijn er, dus ze hebben het erover, mensen vragen zich dus af wat gaat er gebeuren. Uh, ja, en. en dus in het is zeker het van wat je hoort in Peru: er is dus heel weinig vertrouwen in het proces. Ja. Uh, want even voor het dagelijks werk waar jullie uh, mee bezig zijn. Uh, Ger in, in Peru, waar hebben jullie de afgelopen tijd mee bezig gehouden? Nou, uh, in dat is heel erg sterk afhankelijk van, het, van, de, van de tijd van het jaar. En dat was als dus nu de droge tijd, de zomer eigenlijk. Ja. Eigenlijk is het de winter, maar dat is, dan is er meer zon dan in de, in de zomer. Ja. Want dan regent het hier pijpenstelen en dan kunnen we dus ook heel weinig doen buiten de stad. Van, ja. Vanwege de modderlawines die naar beneden komen. De laatste en, keer dat ik juist sprak hadden jullie daar echt grote problemen mee? Ja. Dat klopt, ja. En dat is dat is dus nu niet. Nee. Het er valt wel eens een buitje, gelukkig, want anders is zo alles uh, verbranden door, door de, door de, door de verder zon. Ja. En uh, waar we dus nu altijd mee bezig zijn, dat is dat we uh, uh, jeugdconferenties in de dorpen, buiten de stad uh, organiseren. En het komende weekend, dan hebben we een, weer een huwelijksconferentie. En dat is dan ook een, een uur of acht rijden hier vandaan. Zo. Uh, ja, en dat, uh, dat houdt ons bezig, want dat moet behoorlijk georganiseerd worden. De mensen moeten er eigenlijk warm gemaakt voor worden. Want vooral met zo'n huwelijksconferentie moet er heel veel georganiseerd worden. Dat, uh... En wat doe je dan op zo'n huwelijksconferentie? Uh, nou, dat... Uh, ja, er worden eigenlijk heel duidelijk... Uh, uh, ja, de, de vinger opgelegd, laat ik maar zeggen. Uh, dat, uh, dat het huwelijk uh, iets is wat door God geïnstalleerd uh, behoort te worden. Mm -hmm. En, uh, en uh, ja, dat, uh, dat... Vooral omdat... Wat we hier helemaal niet kennen is de conversatie, zeg maar tussen man en vrouw. Oh. Uh, het is meer een werkgemeenschap dan een huwelijksgemeenschap. Oh. En dat, ja, dat, dat, dat wordt dus... Uh, uh, door verschillende ik zou maar zeggen, leiders wordt dat uit de doeken gedaan, wat dat voor consequenties heeft. Ja. En, en, en merk je ook dat er gewoon problemen zijn, eh, om, om, omdat ze ja, niet op een goede manier over het huwelijk nadenken? Zitten de vrouw daar in een broederpositie of iets van ja, die aard? Sterk, ja, heel sterk. Ja. Ja, dat is. Eh, en vooral in de, in de dorpjes, dus buiten de grote steden. Ja. Eh, het, is, het is zo dat eh, de mensen die trouwen, met eh, of trouwen als ze trouwen. Eh, dan zijn ze net 15, 16 jaar meestal. Yeah. En dat is dat, ze, dan, dan, dan schuiven ze er met een feestje, zou maar zeggen, een paar weken verdwijnen ze en dan eh, komen ze terug en dan is, dan is dat duidelijk dat, dat het meisje in verwachting is. Yeah. Maar eh, nogmaals, er is geen, geen enkele communicatie. Dat is, dat is heel vreemd. Het is meer een werkgemeenschap. Eh, de, de kinderen ook, zo gauw ze kunnen lopen dan. Eh, en moeten ze ook al op het vee letten dat het niet wegloopt. Dat is, dat is heel, erg, uh, heel erg verdrietig om te zien dat het, dat het zo ver van de, van de bedoeling van natuurlijk afstaat. Ja, dus je merkt ook dat, uh, dat dat veel betekent voor de manier waarop uh, de samenleving daar georganiseerd is eigenlijk. Ja, exact. Ja, ja. Ik wil nog even naar Nelis. Uh, Nelis, ja, dit is een enorm Europees vraag... want je zit natuurlijk in Afrika, maar je zit in Westelijk Afrika. Op dit moment is een, een belangrijk item in Nederland... de, de, de droogte in Oost-Afrika. Uh, uh, inmiddels is zelfs uh, Giro 5.5 opengezet in uh, Nederland. Nou, dat betekent dat, dat dus er uh, zich daar een ramp aan het voltrekken is... waar we uh, allemaal am voor in actie moeten komen. Is dat iets waar je in Cameroen over hoort? Um, interessant geloof ik eigenlijk bijna helemaal niet. Niet zo. Dus in die zin uh, is er vrij weinig uh, aandacht voor het internationale nieuws. Mm. En Oost-Afrika is heel ver weg. Dus je hoort er eigenlijk heel, heel weinig van. Mm. En, nou uh, ja, goed, wij merken er hier ook niks van, want uh, het regent hier nog steeds bij te stelen. Ja. Um, dus ja, je, het klopt wel dat het weer gewoon over het algemeen. Uh, onbetrouwbaarder is geworden. Dat klinkt heel raar, maar met in de afgelopen jaren weten boeren ook vaak niet meer gewoon waar ze aan toe zijn. Dus het, vroeger was het vrij simpel. Dan wist je dat het vanaf uh, 15 uh, juli tot uh, 15 oktober regende. Dat ja. klinkt heel precies, maar zo was het echt. Ja. Nou, dat is helemaal weg. Uh, die... die, die de betrouwbaarheid van het weer is, is verdwenen. Maar goed, hoe dat verder werkt in, in, in landen 3000 kilometer verderop... daar is er eigenlijk heel weinig mee bezig. Oké. Okay. Nee, dat is wel opvallend eigenlijk. <laughs> dat er uh, ja. zich een humanitaire ramp op het continent afspeelt. En dat, dat, uh, dat, dat we daar in Europa dus wel veel mee bezig zijn. Of tenminste, in Europa en Nederland uh, maken we ons daar grote zorgen over... wat daar uh, gaat gebeuren. Hey, ik, ik ben ook even benieuwd naar waar jullie in het dagelijks werk mee bezig zijn op dit moment. Nou, um, in mijn werk als directeur van een organisatie is natuurlijk een heleboel puur uh, managementachtige dingen. Je zit bij verder bij de vertalers. Van... Ja, absoluut. Ja. Ja, um, maar een van de, de, de leuke dingen waar we afgeleid, afgelopen tijd veel mee bezig zijn geweest... is het, uh, het opzetten van een soort van interkerkelijke raad. Mm. Uh, voor, voor het Bijbelvertaalwerk in Cameroen. En tot nu toe hebben we eigenlijk. Doet iedereen zijn ding. Zo, zeg maar. Uh, wij als ICSIF-organisatie. Uh, zijn betrokken bij een heleboel Bijbelvertaalprojecten in Cameroen. Maar daarnaast heb je andere organisaties die wat doen. Uh, de kerken hebben hun ding. De, uh, het Bijbelgenootschap doet een hoop dingen. En we praten al met elkaar. Maar uh, er is eigenlijk vrij weinig coördinatie. Mm. En. Um, de afgelopen tijd zijn we met elkaar aan het praten, zeg maar van hoe kunnen we daar wat aan doen. De kerken daar veel meer ook zelf uh, de leiding over geven. En, en, en een soort van plan maken voor dat hele land. Uh, nou, we zijn ermee bezig om, om daar die, een, een raad voor op te zetten uh, die dat gezamenlijk coördineert en dan gezamenlijk plannen kunnen maken. Nou, dat is ontzettend leuk om te zien dat dat ja, ook bij elkaar komt. En dan krijg je ook een heel bijzonder proces. Dat je, als heel verschillende kerken en organisaties om één tafel kan gaan zitten en zeggen van, uh, we hmm. kunnen dit samen doen. Yeah. En er is eigenlijk heel weinig waar, waar je dat mee kan doen, uh, behalve als het gaat over uh, de Bijbel zelf, want alle christenen zijn het daar wel op dat we het daar samen mee moeten doen. Yeah. En dan kan je dus inderdaad katholieken en uh, protestanten en pinkse mensen... En, uh, evangelisatieorganisaties en organisaties, organisatie, allemaal gewoon bij elkaar gaan zitten en zeggen van... ja, dit kunnen we samen. We kunnen samenwerken. Maar dat is wel heel bijzonder. Wat, wat, wat, wat, wat opvallend is, dat het dus lastig om, om uh, uh, samenwerking te vinden... en als ik het ook nog wel even combineer met, uh, met, met de nood die er op het continent is... zit dat een beetje in de cultuur van... Uh, we zijn vooral uh, ja, druk met ons eigen ding bezig... Ja, als je zegt, dat is niet zo heel Tot veel wel. aandacht voor het internationale nieuws? Um, ja, maar gedeeltelijk heeft het natuurlijk ook te maken met als je het al uh, een klein beetje overleven is voor jezelf, uh, dan is er ook minder tijd om uh, aan anderen te besteden. Kijk, in, uh, in Nederland hebben we het relatief goed. Mm -hmm. en, dan, en in een in land als Cameroen zijn de meeste mensen toch veel meer bezig met overleven uh, dan in Nederland. Hoe is de situatie nou in, in Cameroen dan? Hoe, hoe, hoe is het um, voor de gemiddelde uh, Cameroenees? Nou, ik weet niet of de gemiddelde Cameroenees bestaat. Want je hebt natuurlijk heel hmm. veel verschil tussen rijk en arm hier. Maar er zijn een hele hoop mensen die moeten rondkomen van uh, relatief weinig geld. Hmm. En de werkloosheid ligt denk ik uh, op 70 procent of zo. Um, zo. En al die andere mensen die die 70% die dus niet officieel werk hebben, die uh, proberen zich te behelpen met iets te verkopen of iets te doen. Uh, dat noemen we dan de informele economie waar, yeah. waar je je behelpt, zeg maar. En ja, dat is, dat is, dat is uh, pompen en afhouden, zeg maar, omdat mm. je um, om net ook hoop over water te ja. Hey, en uh, we, we, horen, we horen vorige week vanuit Kenia, dat hoor je wel vaker in deze rubriek... ...het probleem met de voedselprijzen in, uh, dus in Kenia. Hoe is dat in Cameroen? Uh, op dit moment speelt dat niet zo. Uh, ah. Maar het vergelijkbare probleem is er wel. En, en mensen die, uh, die vinden dat de prijzen ook veel te hoog zijn. En dat klopt ook. Die zijn ook vrij... Vaak vijf en dan krijg je ook effecten dat sommige dingen op niet meer te krijgen zijn, zoals het laatste half jaar eigenlijk al is suiker bijna niet te vinden. Ja. Uh, nou ja. en zo zijn er wel meer dingen die op een gegeven moment heel schaars worden, en, en prijzen liggen vrij hoog. Dus dat is, uh, ja, dat, dat, is, dat is een van de problemen. Ja. Ger, hoe, hoe is dat uh, op dit moment in Peru? met, met uh, de economische situatie en bijzondere voedselprijzen? Nou, de, de economie, dat, dat groeit best behoorlijk, hè. Dat, mm. Ik hoorde vanmiddag nog weer dat, er een, dat het afgelopen jaar dus een, een, een 6 tot 8 procent gegroeid is. Mm. En dat is, maar ja, dat blijft toch in de regel hangen in de grote steden. En dan moet je de denken aan de kuststeden. En wanneer je dan de, de anders in gaat, de berg op, dan daar is toch wel ontzettend veel armoede nog, hè? Het is niet dat de mensen, eh, zeg maar zeggen, omkomen van de van de honger, maar door de eenzijdige, eh, de eenzijdige voedsel wat ze altijd eten, dag in dag uit, eh, ja. is er toch een, een bepaalde een eerste graad, tweede graads eh, eh, honger eigenlijk eh, van de, vooral van de kinderen. En ja, het is, het is niet eh, dat ze dus doodgaan van de honger, eh, omdat ze niks te eten hebben, maar het is gewoon een bepaalde een vorm van ondervoeding. Hmm. Dus die, die, dat zie je, kom je wel echt veel tegen? Ja, daar komen ja. wij uh, dus hier in de dorpen heel erg tegen. Dat, dat zie je dus in de grote steden niet. En als iemand dus in Peru komt en hij bezoekt, uh, ja, ik noem maar de, de, de, de toeristische evenementen zoals Cusco en toestanden ja. en Lima, dan zie je dat ze eigenlijk heel veel in de buitenwijken komt en in de dorpen, in de bergen, dan is het toch wel. Uh, ja, ja. En, en als jij dan nu binnenkort aan de gang gaat met zo'n zo huwelijksconferentie. Eh, terwijl er dus ook eh, nou, echt wel serieuze problemen zijn voor mensen. Hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? Je zou kunnen zeggen, nou eerst maar eens de buik vol en daarna gaan we het overal andere dingen hebben. Hoe, hoe, hoe is dat bij jullie? Nou, het, het probleem is eigenlijk dat, dat eh, wanneer, wanneer we dus eh, daarover hebben, ook over het... Over het eh, ...verschillende vormen van, van voeding geven aan je kinderen bijvoorbeeld en ook ja. aan henzelf. Dat, ja, dat, daar gaat een hele lange tijd over, overheen voordat ze ervan overtuigd zijn inderdaad, dat, dat, dat dat goed is. Je zou daar eigenlijk dan eh, elke dag eh, bij moeten zitten en zeggen ja. van... Nou, ...je moet dat nou eens proberen. En dan, dan doen ze het ook best wel, hè, maar... Zo gauw je dan een, een, weer een week weg bent of, een, of, of een wat langer... dan vallen ze toch weer terug in dat, in dat, in dat dagelijkse patroon... waar ze altijd in gezeten hebben. Ja. Heb je nog iets bijzonders afgelopen tijd meegemaakt? Uh, ja, iets, iets heel leuks. Dat, is, dat, is te maken, dat heeft te maken gehad met, een, uh, met die huwelijksconferenties. Ja. Want uh, dat, ja, de, dat was een, de eerste huwelijksconferentie die we hielden... En, uh, dat was met zo'n zo 70 echtpaar. Dus dan zit je met 140 uh, echtpaar... Een, een paar dagen, drie, vier dagen bij elkaar... Uh, waar, waar ze een lijst krijgen... waar ik films laat zien en zo. Mm. En, uh, nou, en daar zijn dus ook heel veel uh, echtpaar... die niet getrouwd zijn. Mm. Dat, dat komt hier dus... vooral buiten de staat ook heel veel voor. Dat ze en, het gewoon de boel niet netjes geregeld hebben? Nee, maar dat... dat, dat daar valt ook geen mens over wat dat betreft. Nee. Maar toen, toen hadden we dus gezegd dat de mensen die dus alles ook goed op orde wilden hebben... dat ze ook ten aanzien van hun kinderen alles goed op papier moesten hebben... en dus ook getrouwd moesten zijn. En dat, dat, dat deden ze toen. En toen op een, op een morgen, dat was geloof ik op een zaterdagmorgen... dat dat we toen uh, met de hele club in het uh, gemeentehuis zaten. En er werden dus een stuk of vier uh, huwelijken gesloten. Dat, uh, dat wilden ja. ze zelf ook regelen. Ja. Nou, en toen zaten we na die tijd dus in het gebouw. Met, met, met ik zou zeg maar zeggen, met 140 mensen ongeveer. Ja. En toen werd er dus gevraagd uh, door degene die, die uh, morgen de leiding had. Van. nou uh, hoeveel, hoeveel jaar zijn, zijn jullie nou getrouwd? Nou, en dan gingen we handen vijf jaar, tien jaar, twintig jaar. En uh, de mensen die dus die morgen getrouwd waren in het stadhuis... Er was één echtpaar, die woonde al 40 jaar samen. Oké. Okay. <lacht> die waren al dik ja. aan de jubileum En Hij had een een hand op die zei... 2,5 uur. <lacht> dus het is dus echt wel iets... 2,5 uur daarvoor waren ze dus natuurlijk getreden. Dus, maar om dat soort zaken voor de wet te regelen. Het is voor hun... Dat, ja, nou, ja, dat, ja, het, precies. dat moeten ze gewoon regelen, joh. Ja, ja, maar dat was, dat was heel, heel komisch. Hè. Ja. De, de, de hele zaak, die lag, die lag ook dubbel, wat ja. dat betreft. Ja, leuk. ik wel een gevoel voor u, hoor. Nederlands van den Berg en Cameroen. in de afgelopen tijd nog iets bijzonders meegemaakt... waarvan je vindt, nou, dat moeten we toch eens even weten? Uh. Nou, de zich valt niet. wel mee. Uh, we hadden dus uh, ik zei het al over interkerkelijke raad waar we mee bezig waren. Yeah. En een van de problemen waar wij van tevoren over zoiets hadden van... ...ja, hoe krijg je de katholieke kerk nou echt betrokken? Yeah. En wij hadden op een gegeven moment uh, via via wat afspraken gemaakt... ...met een, uh, een priester die je dan waarschijnlijk wel invloed zou hebben op dat hele proces. Dus yeah. ik dacht, nou, we zullen kijken, we gaan bij hem op zoek. Dan moesten we... Uh, um, ...een eindse stap vooruit, dat was het combineren met een aantal andere activiteiten. Het hele gezin was erbij, dus wij op pad uh, richting uh, ja, dat dorp, uh, 150 kilometer vanaf de hoofdstad vandaan... ...en uh, samen met een collega, uh, een ander directeur van een uh, collega-organisatie. Dus uh, wij gaan samen bij hem op bezoek en we praten met hem en zeggen van... Uh, ja, natuurlijk, nee, ik, ik neem al zitting en uh, dit, is uh, dit is de andere persoon die je dan moet hebben. En ik heb het er wel over met de. Hij neemt zitting, zei je? Uh, ja, zitting in het comité, in, oh, in het de, in comité, de ja. kerkelijke raad. Ja. En hij zegt van ja, goed, ik ben de, de secretaris-generaal van de, de Bijbelcomité uh, binnen de Katholieke Kerk, dus, dus je bent bij het juiste adres. En uh, nee, dat is geregeld? En wij verwachten dus een, een heel lang proces en, en eindeloze gesprekken met een hele hoop uh, niveaus. En opeens ben je bij het juiste adres en is het geregeld. Vijf ja. minuten. Nou, dat, dat is heel bijzonder. Van, uh, maar heeft ja, dat ook te maken uh, met de manier waarop het daar georganiseerd is? Dat het meer op personen zit dan op hiërarchie misschien? Um, gedeeltelijk, maar het heeft ook te maken met dat we op dat moment... Bij de juiste persoon in de hiërarchie waren. Want yeah. als je, hiërarchie is wel degelijk heel belangrijk. Okay. Dus de combinatie van persoonlijke contacten zijn enorm belangrijk. Maar hiërarchie is, is, het is tegelijkertijd nog, nog veel hiërarchischer dan in Nederland. In Nederland is veel platter dan, dan in Cameroon. Yeah. Um, maar als je dan bij de juiste mensen bent, dan kunnen ze het ook gewoon regelen. Dan hoeft het ook niet meer uh, door een hele vergadering heen, want zij hebben de het gezag om dat te doen. Ja. En dat was heel bijzonder om dat op dat moment mee te maken, hè, om te zien dat het geregeld was. Ja, uh, opeens. Wanneer denk je dat je, dat je die hele klus af hebt? Dat is de klus. Ja. De, de, het beginnen met uh, de raad, de vergaderingen enzovoort, dat hopen we volgende maand te gaan beginnen. Dan, dan kunnen we zeg maar, het uh, plan op papier gaan zetten. En dat is zeg maar, het begin. Van okay. wat gebeuren, dan is het rond uh, qua organisatie, maar dan moet het werk van gaan beginnen. En, en dat. Dat, dat, gaat om, uh, jaren dat gaat om even jaar duren. Nederlands, ik ga, ik ga afronden, joh, want we zijn alweer tegen de klok voor 6 uur. Nederlands, ik ga jou bedanken. Ger, uh, in Peru bedank ik Nederlands in Cameroen... voor uh, de deelname aan uh, Focus op de Wereld. Bedankt dat jullie ons hebben willen bijpraten. En uh, straks na 6 is er het Radio 1-journaal met uh, Marcel Oosten en Lara Rensen. En ik wens jullie allemaal een uh, heerlijke dag. En als jullie aan het wandelen zijn in Nijmegen, veel sterkte.